Christian Bonebakker met het NOS-journaal. President Mugabe van Zimbabwe, Emerson Mangangwa, benoemd als zijn opvolger. Die werd twee weken geleden door Mugabe ontslagen als vicepresident. En als de 93-jarige Mugabe niet voor 12 uur morgenmiddag aftreedt als president, begint de partij een afzettingsprocedure. PF heeft ook Mugabe's vrouw Grace uit de partij gezet. Grace Mugabe had haar man willen opvolgen. In de straten van de hoofdstad Harare is het rustig. Gisteren gingen nog tienduizenden mensen de straat op... om het vertrek van Mugabe te eisen. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn voor onbepaalde tijd... alle LHBT-evenementen en tentoonstellingen verboden. De gouverneur van de stad zegt dat veel inwoners zich storen... aan uitingen van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Onder het verbod vallen ook theatervoorstellingen... filmvertoningen, exposities en paneldiscussies... Woensdag werd al een gay filmfestival in Ankara verboden, omdat werd gevreesd voor ongeregeldheden. Homoseksualiteit is in tegenstelling tot in veel andere moslimlanden niet strafbaar in Turkije, wel krijgen homo's er geregeld te maken met vijandigheid. Op haar 45ste heeft schaatster Claudia Pechstein goud gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger. Ze was op de 5000 meter sneller dan de Canadese Ivaney Blondin en de Tsjechische Martina Sablikova. Het was voor Perstijn de 111e wereldbekermedaille in haar carrière. Beste Nederlandse was Irene Schouten, ze werd vijfde. Antoinette de Jong eindigde op de 5000 meter als achtste. Van de eredivisiewedstrijden van vandaag is er inmiddels één afgelopen. Ado Den Haag won aan het begin van de middag van Heracles met 4-1. En daarmee is Den Haag de Almeloers gepasseerd op de ranglijst. Het weer, afwisselend buien en zon, aan zee en op de wadden staat eerst nog een harde wind. Het wordt een graad of 9, morgen is het bewolkt met regen, ochtends een graad of zes en later op de dag tien graden. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad staat de op de A1 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 De férocité, il extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres Envers là, et pour toutes les lois De la tribu de Tana Dana, Dana.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 als je loslaat, ik laat je zien dat de jongen nu eerlijk is. Al die vrouwen om me heen, het interesseert me niks. Ik wil je helemaal donker gaan opbellen, schat. En wil je zeggen dat je nieuwe vriend een flikker is? Hé, hey, meisje, kom eens zo.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 ook op internet: www.zfmzandvoort.nl Simple sound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 We'll Troubles to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 Het ritme van Zon